De vorige aflevering in onze serie Eindtijd en Profetie uh, hebben we het gehad over de verbonden met Abraham, uh, Mozes en David. Alleen aan die laatste twee waren we niet toegekomen. Dus deze aflevering gaat vooral over het verbond met Mozes en David. Was er nog wat blijven hangen uh, wat we nog moeten behandelen ja. Jan over een het verbond met Abraham? Een kleinigheidje. Er zijn... Wat is een verbond? Een verbond is een verdrag. Ja. Een verbond is een overeenkomst. Ja. Een verbond is een testament. Een verbond is. Uh... Een trouwbelofte. Wat zeg je? Een trouwbelofte is ook een verbond. Ja, zoiets. Een trouwbelofte. En God is zeer serieus in zijn verbonden. Ik heb soms wel eens de indruk dat God serieuzer met ons is dan, dan wij, wij met Hem. Ja, ja. Maar. En daarom staat in. 286 keer wordt er in de. ...het oude testament over een verbond gesproken van hm. God. Ik wil e even een uitstapje maken, want jij zegt... Wij, ...God is serieuzer in zijn verbond en in zijn trouw aan zijn verbonden naar de mens... ...dan dat de mens dat naar God doet. Hebben, heeft de mens, ook christenen, hebben die een verbond met God gesloten? En, God heeft in Christus ook een verbond met ons gesloten. Nee, ja. hebben wij als mens een verbond met God gesloten? Ik bedoel, als, Sommige op, mensen doen dat, op, ja. Op het moment dat, ik, dat we gaan trouwen, dan sluiten we verbond met onze vrouw. Een vrouw met haar man. En dat is een verbond. Ja. Ja, daar houden we ons heel vaak niet aan. Want dat is de praktijk van het leven. Maar sluiten wij zo ook een verbond met, met de Heer Jezus of met God? Nee, God, uh, God sluit verbonden met ons. Wij niet met hem. Het komt, het komt van hem uit. Ja, maar op het moment dat wij het accepteren, het accepteren sluiten dan we het... zitten wij in het verbond. Ja, ja, het is als niet het... zo dus dat wij een verbond met God sluiten. Denk het, niet, ja, het kan natuurlijk incidenteel. Ja. Als iemand in zijn wanhoop zegt, heer, als u mij uit deze nood helpt... Dan zal ik u voortaan gaan dienen, of dan zal ik dit. Ja. Dat is eigenlijk ook een soort verbond. En denk erom dat God je eraan houdt. Ja, is dat zo serieus? Want wij nemen dat natuurlijk heel vaak niet serieus. Hm. Ja, dus wat wij God beloven... God, ik geloof dat ergens in de Bijbel staat, als je God wat belooft, dan moet je het ook nakomen. Ja, oh, dat is heel duidelijk. Maar toch gaan wij als mens heel vaak niet serieus met zo'n verbond om. Schandalig. Het is, het is volstrekt oneerlijk tegenover de heilige, eerlijke, waarachtige God. Als je iets belooft, moet je het ook doen. En als maar goed, dan je... zou je kunnen zeggen van... Ja, hele volksstammen trouwen in de kerk. Die willen God daar op de een of andere manier religieus bij betrekken. En anderen doen dat weer heel, heel serieus. Religieus en serieus, zullen we dat maar zeggen. Ja, ja, ja. Uh, daar betrek je God bij en dan beloof je voor het aangezicht van God dat je... Trouwens, dat zei En vervolgens verbreken we na x aantal jaren de belofte. Daarom zegt God ook in een van de profeten: Ik haat de echtscheiding. Omdat het een, uh, Omdat ver het een verbond is. En God neemt dat serieus. God neemt dat zeer serieus. Okay, nou dat was 286 keer staat het begrip verbond in het Oude Testament. En nog eens een keer 33 keer in het Nieuwe Testament. Hmm. God handelt met de mensen door middel van een verbond. Ja. Dus als hij de verbond met Abraham heeft gemaakt, dan is dat ook een heel concreet staand ja. verbond. En daar mogen wij ook op de beloftes van God gaan ja. staan. En je hebt twee soorten verbonden. Je hebt een voorwaardelijk verbond ja. en je hebt een onvoorwaardelijk verbond. En wat is het verschil? Als ik tegen mijn dochter zeg, als jij uh, bij wijze spreken je diploma haalt, dan krijg je van mij een brommer of iets anders vreselijks. Ja, Vreselijks. Ja. ja, dat is dat, een voorwaardelijk verbond. Want als ze een diploma niet haalt ja, dan en ik ben hoef... consequent, ik krijg ja, ik Als ik zeg, je krijgt van mij een brommer, dan is het een onvoorwaardelijk verbond. Ja. En dan kan zij terecht zeggen, pa, waar blijft die brommer? Dus mensen kunnen beter, als ze gaan trouwen, een voorwaardelijk verbond sluiten. Ja, het is met uh, onbindende voorwaarden ja, ja. of iets dergelijks. Zo ja. goed. Nou ja, goed in deze tijd zou je daar bijna over gaan denken natuurlijk, want als, ja. als God zo'n verbond zeer serieus neemt, ook over trouwen, dan kun je beter een uh, voorwaardelijk verbond sluiten, oh. toch? Ga je reclame maken voor ja. samenwonen? <laughs> nee, helemaal niet. Dat nou, nou, lijkt er wel. <laughs> Ik je alleen maar even aan te geven dat, dat, het, dat wij eigenlijk niet serieus met die verbonden omgaan. Ja, en dat is ernstig, ja. dat is een zeer ernstige zaak. Ja. En het Abrahamverbond, wat we daar de vorige keer over hebben gehad, is een onvoorwaardelijk verbond. Ja. En daarom hebben we de vorige keer ook benadrukt: dat God, dat is het eerste aspect van het verbond, God is de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob, dat is de God van Israël. Ja. En, en dat is onvoorwaardelijk, dat blijft zo. Ook als ze in de ballingschap zijn, God blijft de God van Israël. Ja, ook vergaat de wereld. God blijft, God, God blijft de God van Abraham, Isaac en Jacob. Zo heeft hij zich geopenbaard. Het tweede deel van het Abrahamverbond, dat is de landbelofte. Ja. Ik zal u het, ganze, het hele land Kanaan geven tot een eeuwigdurende zit. Ook toen de Joden in ballingschap waren, was het land Canaan, dus het hele stuk ten westen van de Jordaan, was voor Israël bestemd. Kijk, als ik met vakantie ga, dan blijft mijn huis ook van mij. <laughs> En als Israël weg is uit het land, dan blijft dat toch nog... We zeiden, we waren niet met vakantie, dat land was veroverd. Ja, goed, dat was veroverd. Maar er is nooit een ander volk die daar een staat heeft gesticht. Nooit geweest. Het land heeft altijd nog gewacht op het volk. Ja, ja. Er is dus nooit, en... nooit een, uh, een nieuwe regering gekomen die daar... Uh, nee, alleen, heeft... oh, sorry. De kruisvaders hebben korte tijd daar een, uh, een ruig staatje gesticht in, uh, in, in Israël. En die kruisvaders... Die zijn dan weer door de Arabieren verdreven, maar die hebben daar nooit ook een kalifaat van gemaakt of een staat van gemaakt. Het nou is ja. dus altijd een beetje achtergebleven provincie gebleven van een of de wereldrijken. En zo komt dat verbond met Abraham helemaal tot... Uh, en dan Abraham. komt dat tot zijn recht, dat verbond recht. met Abraham. Ja. Hoe... Uh, uh, ik denk dat we over moeten naar uh, een volgend verbond. Uh, het verbond van Mozes. Wat moeten wij daar vandaag de dag nog mee? Het verbond van Mozes, of noemen ze ook wel het Sinaï-verbond... Ja. En dat noemen ze ook wel het verbond van de Torah of het verbond van de wet. Het begrip wet, daar bestaat veel misverstand over. De Bijbel spreekt dan ook over Torah. Ja. En het woord Torah betekent onderwijs. De wetten, de meeste wetten in het Oude Testament, zijn Gods inzettingen, staat er dan. Dat ja. is hoe God bepaalde structuren in elkaar gezet heeft. Sociale structuur, structuur van het land, landbouwwetten zitten erin... Dat zijn eigenlijk Gods scheppingsinzettingen ja. en verordeningen. Hoe God orde wil maken. Orde in de politiek, orde in de samenleving, recht en gerechtigheid. Kijk, God zegt, als je het zus en zo doet, dan loopt het goed. Je zou eigenlijk zeggen, het is het handboek bij de vaatwasmachine die je gekocht hebt. Ja, ja. Ja, de, en, de, de, de, en, als je het zus regels. en zus en zo doet, volgens de regels van het handboek, dan gaat het ding goed draaien. Ja. Als je het volgens het handboek doet van de heilige schrift... Dan gaat de samenleving goed draaien. Dan gaat de politiek goed draaien. Dan gaat een huwelijk goed draaien. Dan gaat een gemeente, een kerk goed draaien. Stel? Dat zijn ja. zijn wetten. Ja. En dat is het probleem dat het Oude Testament leert dat het Mozesverbond voorwaardelijk is. Want er staat geschreven in Leviticus 18 vers 8. Ja. En Paulus haalt dat nogal krachtig aan in Romeinen. Romeinen. 8, als ik me goed herinner, Er staat in Romeinen 8, vers 4, in, in Romeinen 10, vers 5 staat, dat neem ik wel. Romeinen 10, vers 5. Want Mozes schrijft, het is het Mozesverbond, ja. het Verbond van de Wet, het, het Verbond van de Sineïe, Mozes schrijft: De mens die de gerechtigheid naar de Wet doet, zal daardoor leven. Ja, een geweldige tekst is dat eigenlijk. Ja. Een hele geweldig nare tekst. Dan sta je verbaasd te kijken. Ja, ja omdat je niet bij Want, machten bent om gerechtigheid te doen als mens. Nou precies. Ja. Uh, ja. Niemand kan de wet volbrengen. Nee. Dat is het probleem. Ja. En niemand heeft de wet gebracht. Alleen de Jezus heeft het natuurlijk gedaan. Die heeft volkomen vlekkeloos en zonderloos geleefd. Ja. Dus dat is het probleem. Ja, precies. En ja. Maar, maar de Heer die zegt, in Leviticus, en Paulus herhaalt dat hier aan. Ieder die... Dit doet, zal daardoor leven. Ja. Nu is er een nieuwe regel gekomen, mm -hmm. een nieuwe wetmatigheid gekomen, waardoor we toch leven ontvangen. En daar staat Paulus over in Romeinen 6. Legt hij dat heel duidelijk uit. Uh, neem me niet kwalijk, ik zit even mis. In Romeinen 3 legt hij uh, uh, dat uit. In Romeinen 3 zegt hij in vers 21... Nu is echter buiten de wet om gerechtigheid van God openbaar geworden. Ja. Dus door die wet kunnen we nooit aan Gods eisen voldoen. Zouden we eigenlijk niet kunnen leven? Zouden we niet kunnen leven, we zouden geen eeuwig leven kunnen ontvangen. Ja. En het leven op aarde zou langzaam maar zeker uitsterven. Dat zien we ook overal waar de wetteloosheid toeneemt. Neemt ook de dood en nemen de ziektemachten toe en nemen de oorlogen toe... Al ellende neemt toe. Maar ik mag toch wel verwachten dat uh, mensen die in het oude verbond hebben geleefd, uh, dat die toch op de een of andere manier ook ergens eeuwig leven krijgen. Of ja, zijn teraad. die allemaal, maar die hebben het even goed niet aan die wet kunnen voldoen. Het offer van de heer Jezus op Golgotha heeft een vooruitwerkende kracht. Ja. Want wij leven ook 2000 jaar na, uh, na Golgotha ongeveer. Uh -huh. En heeft net zo goed een terugwerkende kracht. Ja, ja het ja. is net zo goed. De dus... terugwerkende kracht. Dat is al logisch. Maar die mensen hebben niet meer kunnen kiezen voor Jezus. Ja, maar die mensen hebben wel kunnen kiezen voor een oprecht leven met God. Okay. En een oprecht leven in het geloof van de God van de Bijbel. Ja. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods op de ja, Dat staat heel duidelijk Thans. Ja, Thans. Op dit moment. Ja. Waarvan de wet en de profeten getuigen. Ja. Dus het staat ook al in het Oude Testament. Want de profeten die zeggen ook heel duidelijk, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Ja. En dan zegt Paulus hier ook, en wel gerechtigheid van God, door het geloof in Jezus Christus. Voor alle die geloven, want er is geen onderscheid. Hm. Toch zegt de heer Jezus ook dat uh, die, die wet uh, ook vandaag de dag nog steeds geldt. Ja, tuurlijk. Tuurlijk geldt en, Dus, thans die gerechtigheid, thans... ...hebben door de Jezus gerechtigheid gekregen, maar aan de andere kant zegt hij, van die wet geldt nog steeds. Dat is heel interessant, ja. Want hij zegt heel duidelijk dat uh, ik ben niet gekomen om uh, de wet te annuleren. Nee, dat is Maar maar ik ben gekomen om ja. de wet te vervullen. Ja. Hoe werkt dat dan? Kijk, een mens in het geloof in de Jezus, dat noemen we dan zo, wordt wederom geboren. Ja. Wat gebeurt er dan in dat nieuwe verbond, dat God met Israël zal sluiten en ook in Heer Jezus met ons? Ja. Wat gebeurt er dan? Gaan we weer terug naar de vorige keer, naar dat beroemde stuk in Hebreeën 8 vers 8. Mm -hmm. We gaan kijken, wat houdt dan dat nieuwe verbond in? Dat is interessant. Precies. Wat houdt het in? Nou, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. En in de Heer Jezus heeft hij dat ook met ons tot stand gebracht. Alleen in hem. Alleen door hem en in hem. Ik zie dat lied zo graag, alleen door u heer. Dat ja, nou, vind ik ja. een van de mooiste liederen. Ja, ja. Alleen door u, alleen door hem. Ja. Maar wat houdt dat verbond in? Dat staat in vers 10. Dit is het verbond waarmee ik mij verbinden zal aan het huis van Israël. En ook aan de koning van Israël, de Heer Jezus. Dus ook aan ons. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen. En ik zal die in een hart schrijven. Dus dat noemen wij de verinnerlijking van de Torah. Die komt dan in je hart te zitten. En de Bijbel die zegt: uit het hart zijn de oorsprongen van het leven. En de Torah was onderwijs, hè? En, en dat, ja, dat onderwijs, dat uh, die regels van God in een wedergeboren hart komen, de regels van God. Ik heb lust, Heeren, staat er in de wet te voldoen: om u wet te doen. Staat er in een of ander psalm. Ja. Ik heb plezier erin ja. om uw wet te doen. Dan is het geen moeten meer, maar mogen. Ja, en dan zien we dat ook prachtig in, uh, in Romeinen 8, wat ik net al aan wilde halen. Romeinen 8 vers 4. Ja, ik ben uh, niet zo snel van... Romeinen 8 vers 4. Wat gebeurt er dan? Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons... Dus dat is die verinnerlijking van de wet weer, de Torah, in ons. Die niet naar het vlees wandelen, toch naar de heilige geest. Daarom is ons de heilige geest vergeving. Nog even, want uh, naar het vlees wandelen, dat klinkt ons heel bekend in de orde, maar kijken misschien ook mensen. Maar het vlees die... wandelen is gewoon naar de lusten, nee, naar je lichamelijke lusten daar allemaal. Uh, nou, dat is de wet van de wereld. Als het goed voelt, is het goed. Ja, ja. ja. En als het goed voelt, dan roken we. Als het goed voelt, gebruiken we drugs. Als het goed voelt, dan uh, glippen we naar een andere vrouw. Tegenover handelen leven vanuit de geest, wat is dat? Het leven vanuit de geest is leven vanuit de Torah, vanuit de geboden van God. En vanuit wat in uh, Galaten 5 staat, de, ga, uh, de vruchten van de Heilige Geest. Van liefde en vrede en warmhartigheid uh, en, en zelfbeheersing. Dat is leven zoals... Paulus dat... Kijk. Maar dat kun je zelf niet bewerken. Dat kun je zelf niet bewerken. Dan, uh, nou, iemand voorbeeld iemand die Jezus niet kent, niet, niet weet hoe dat werkt, die uh, kan niet automatisch dat zelf gaan doen. Laten we een voorbeeld noemen. In uh, het Nieuwe Testament geeft de Heer Jezus de bergreden. Ja. Dat is dan in uh, uh, Matthäus 5, 6 uh -huh. en, en 7. Ja. Nou, die ook. En ook in Lucas geeft hij dat. Ja. En wat zegt hij dan? Hij zegt in vers 17 van hoofdstuk 5... Ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar te vervullen. Ja. En dat vervult die wat we net lezen ook in ons. Dan doet de, heil... de Heilige Geest dat in ons. Ja. Want wie is de Heilige Geest? Dat is de vertegenwoordiger van de Heer Jezus in ons hart. Ja. Wie is de Heilige Geest? Dat is de vertegenwoordiger van God de Vader in ons hart. De Heilige Geest vertegenwoordigt is God in ons leven... Ja, wat dat betreft denk ik dat wij een hele uh, geprivilegeerde positie hebben. De kinderen gods die zitten in een zeer hoge en heilige en geprivilegeerde positie. Dat besefte wel maar. Nou, ik zeg wel eens uh, van, is het niet zo bijzonder, Adam en Eva, die, die, die, die wandelden met God, die konden praten met God, de mensen... Uh, die met de ja, heer Jezus, in de tijd van de heer Jezus leefde, die konden hem aanraken. Die ja, ja. konden ook met hem praten, die zagen al de wonderen die hij deed. En wij zeggen van ja, wij komen eigenlijk maar bekrompen vanaf, want wij hebben God niet gezien, wij, uh, wij, wij uh, wandelen niet met de heer Jezus. De heer Jezus is in de hemel, wij zijn hier op aarde, dus we zijn lekker alleen. Maar aan de andere kant, als we beseffen dat uh, God in ons nee. is komen wonen door de Heilige Geest, nee. hoe dichterbij kan God komen, zou je haar zeggen. Dicht, kan hij kan niet dichterbij komen dan in je te komen wonen. Daarom wordt ook, ook, wens Paulus ons toe, niet alleen de gemeenschap met Christus, niet alleen de gemeenschap met de Vader, maar hij zegt ook de gemeenschap van de heilige geest met u. Ja. En daarom moeten we leren, dat moet ik ook leren, om te wandelen met de geest. In plaats dan, vanuit het vlees, ja, vanuit je eigen... Dus uh, dat betekent ook gesprek, conversatie, communicatie betekent dat. God erbij betrekken. En hoe vervult dan de geest de wet in ons? Ja, dat nou, is interessant. Dan gaat hij, in, uh, dan kom ik in Matthäus 5 weer terug, en dan gaat hij de wet aanscherpen. Ja. Dan zegt hij, in vers 21, Gij hebt gehoord dat tot de ouden gezegd is, gij zult niet doodslaan. Dat is een van de tien geboden. Ja. Maar, ik zeg u, een ieder die in toorn leeft tegen zijn broeder zal vervallen aan het gerecht... Dus als ik ergens kwaad op je ben, ja. Ja, dan uh, is, zit ik fout. Ja. Hoe dan ook. Ja. Wie tot zijn broeder zegt, leeghoofd zal vervallen aan de Hoge Raad. En als ik denk van een of andere broeder dat hij een dwaas is, kom komt nog in de hel terecht toch? staat er zal vervallen aan het helftuur. Ja, dat is uh, wel verschrikkelijk radicaal wat hier dat staat. Dat is heel kras. Ja. En hier staat niet, hier mag, uh, er staat geschreven, uh, je zult geen overspel plegen. Maar wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel met haar gepleegd. Ja. Die verscherpt de wet. Ja. En er staat, als jij niet vergeeft zoals een, ander, zoals een ander vergeeft, dan zal ook u niet vergeven worden. Hoe doet de Heilige Geest dat in ons? Ja, dat is natuurlijk iets wat wij met z'n allen ja. elke dag op falen. Er was een... Ja, maar dat moet wel beter worden. Nee, precies, maar het ligt wel voor de hand. Dat ja. je daar nou, niet, ook weer vervolgens niet aan kan voldoen. Er was een vrouw die zat vreselijk in de problemen. Een gelovige vrouw. Ja. En die heeft een pastoraal gesprek met de voorganger, de predikant. En het bleek in dat gesprek dat die vrouw nog een enorme wrok koesterde tegen de ex-man. En ja. Ineens zegt die voorganger, die zegt, jij moet je man vergeven. Dan word je bevrijd. Ja, dat is makkelijk. Die die, ja. Precies die Brabant te Maar ja. oh, Weet u dan niet wat die vent me aangedaan heeft? Dat grof, hè? Ja. En, en weet u niet wat die onze kinderen aangedaan heeft, die vent? Tuurlijk, logisch. Ja, logisch. Ja. En toch moet je vergeven. Maar dat kan ik niet, zegt die vrouw. Laat de Heilige Geest dat in je doen. Vraag de Heilige Geest dat in je te bewerken ja. om vergeving te. Want en, normaal gesproken een is, mens, dat, is dat mens, niet mogelijk, is het ook niet logisch? Is het ook. Uh, uh, ja, niet ligt menselijk. Het, ligt het voor de hand dat het niet logisch is. Nou, het is niet menselijk gewoon. Nee, precies. En dan bewerkt de heilige geest die vergeving in ons hart. Mag daar tijd overheen gaan of moet je het er gelijk doen? Ja, ik ik, ik <laughs> weet het niet. <laughs> nee, soms maar, gebeurt het gelijk, ja. soms gaat er ook tijd overheen. Ja, je Sommige ja, dingen, echt... moet je eerlijk zeggen in mijn leven, al mensen hele nare dingen gedaan hebben, je gaat er een tijd overheen. Dan ga je er een paar maanden overheen... voordat ik die broeders weer ontmoet. Ja, ja, ja. Maar dat is ook weer... de intentie moet er in mij zijn... om de Heilige Geest toe te laten... om die vergeving in mij te, te werkstellen. En zo wordt de wet vervuld. En zo wordt de wet in ons vervuld. Okay. En ook dit... dit nieuwe verbond in Christus, in de Heer Jezus... Het brengt ons weer dichter bij de Heer. Absoluut. Alles brengt ons dichter bij de Heer. Uh, ik uh, denk dat we... ...ook dat laatste verbond met David even moeten aanpakken, uh, want anders komen we er niet meer aan toe in deze avond. Even. Nou, de dat bond, laten we snel zijn dan. Dat verbond is ontzettend interessant. Nou, laat horen. Nou, want we kennen, David, natuurlijk, we kennen natuurlijk Abraham, weten we, Mozes, dat kunnen we ook weten door de tien geboden enzovoorts, de wet. Uh, maar David, David wat, is, wat is dan het verbond met David? Nou, David, die wilde, toen hij al die vijanden verslagen had, wilde een tempel gaan bouwen. Ja. Hij haalt de profeet Nathan bij me. Nathan, kom eens hier. Wat is er, de majesteit, zegt Nathan. Ik zeg, ik woon in een prachtig paleis, zegt David. Ik wil eigenlijk voor mijn God, die ik zo lief heb, wil ik een, een tempel gaan bouwen. Het mooiste gebouw dat er in de wereld bestaat. Ja. Nathan, dolblij, die rent het paleis uit. Halleluja, zegt Nathan, dat prachtig. Ja, ja, ho, ho, zegt de heilige geest in hen. Stoppen jij. Je hebt niet naar mij geluisterd. Terug naar David. Dus uh, Nathan terug naar David en God zegt, nee, je mag geen tempel bouwen, want je hebt veel te veel bloed in je handen. Wat, wat uh, ik bedoel, Je zou toch kunnen denken van, nou, God is een vergevend God. Uh, hij, hij doet dingen weg, zo ver als het oosten van het westen is. Je wordt gerechtvaardigd. En, en hij zegt van, David, je bent mijn grootste vriend. Uh, ondanks alles wat we van David weten. Ja. En toch zegt God daarvan, ho, wacht even. Wat ja, werkt... is daar een reden van? Denk ja, je? dat is duidelijk, want... Als ik zondig, dan heeft dat niet alleen zijn terugslag op mijzelf, mm -hmm. maar ook op mijn gezin. En zelfs ook, mag ik zeggen, wereldwijd. Als jij zondigt, heeft dat wereldwijd gevolgen? Dat, dat, dat, dat, dat werkt nu eenmaal zo. Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Ik bedoel, nou ja, ik, ik, dat... Als jij zondigt, kan ik me voorstellen dat je gezin en je omgeving daar last van heeft, maar wereldwijd? En de gemeente heeft er last van. Als ik daar zit onder de lofprijs met zonden, mm -hmm. ja, en de bidstond heeft er last van. Maar dat weet toch niemand? Maar hij weet het wel. Ja, dat is daar. En de Heilige Geest weet het wel. Ja. Want hij wil een zuivere gemeente zien. Ja. En hij wil vanuit een zuivere bidstond, wil hij zijn gebeden uh, aan het Almachtige voortbrengen. Uh, voor, voor, voor dus dat is de reden waarom je eigenlijk elke dienst uh, ja. met schuldbeleidenis zou moeten brengen. Precies, maar... David die had dus behoorlijk wat ook uitgekuurd ja. en behoorlijke dingen. En als voorbeeldwerking kon David dat niet doen, die tempel. Want God wil dat zuiver hebben. Dus daar moest hij dus een, een zuiver jongeman voor hebben. Daar moest hij Salomo over hebben. Ja. Maar God was zo blij dat David dat met dat voorstel kwam. Dat David een eeuwigdurend verbond van God kreeg. Dat noemen we het Davidsverbond, het Koningsverbond. Mm -hmm. En dat Koningsverbond, dat lezen we dan in uh, 2 Samuel. Dat lezen we in 2 Samuel. En dat is die hele geschiedenis die ik net vertelde. En daar geeft God uh, een schitterende belofte aan uh, David. dat lezen we in 2 Samuel 7. En David, ik ga dat verbond niet helemaal lezen. Uh, we beginnen in vers 12. Wanneer uw dagen vervuld zijn en gij bij uw vaderen ter rust bent gegaan... Als je doodgaat, ja. dan zal ik uw als, nakomeling... Als David, als David doodgaat, hè? Ja, ja. dan zal ik uw nakomeling, uw eigen zoon, naar u doen optreden. Dat is Salomo. Ja, maar ook de Messias. Ah, want, want er zijn een aantal koningen naar David geweest... Ja, de, de, Waardoor, die het helemaal fout is gegaan. Die dan? niet deugde. Uh, ook de Messias. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. Dus Salomo in eerste instantie. Ja. Maar de Messias bouwt voor de heer ook een huis. De gemeente. Ja. Snap je? En ik zal zijn koninklijke troon voor altijd bevestigen. En dan gaat hij verder. En voor altijd zal er een koning in Israël zijn. Uit het huis van David. Maar... Vandaag, maar vandaag is er geen koning in Israël. Maar vandaag is er geen koning Ze zijn trouwens, dat terzijde even, ze zijn wel trouwens bezig om het Davidische geslacht weer op te sporen. Okay. En er zal binnenkort wel weer een koning komen over Israël. Denk je dat? Ik denk het wel, ja. Ah. Ik denk het wel. Ik ja, ben benieuwd. En als er een of andere. Bijvoorbeeld, er was een messias, van, van zijn nakomelingen dachten het, was, hij heette Menachem Schneerson. Dachten zijn volgelingen dat dat de messias was. En dan zingen ze, David, Mellach, Israël, David, koning van Israël. En dat zingen ze ook voor Sharon. Hebben ze ook gezongen, David, koning van Israël? Ja, ja, ze dus gezongen, David, oh, Israël. ja. ja, oh, ja. ja dus, dat dus al... is een beetje de nou, koning vandaag. Datzelfde probleem wat jij aanhaalt, ja. tegenwoordig is er geen koning, ja. wordt aangehaald in Psalm 89. Dat is interessant. Ja. En dan lezen we in vers 36... Eenmaal heb ik bij mijn heiligheid gezworen, Hoe zou ik tegenover David liegen? Dus dat is het Davidsverbond. Ja. Ja. Zijn naakroof zal voor altijd bestaan. Zijn troon zal als de zon voor mij staan, als de maan zal hij voor altijd vaststaan. Als getuige aan de hemel is getrouw. En nu spreekt uh, de heer van de vechten in vers 39. Let maar op. Toch hebt gij verstoten en ja, geslaagd, dat precies. was niet wat jij zei. Ja, ja, ja. was ja, ja. dat de nou je denkt. Ja. Gij zijt ja. verbogen geweest op uw gezalven. Het verbond met uw knecht hebt gij teniet gedaan. Dat, daar klaagt deze psalmdichter over. Ja. Ja. Want er is geen koning. Ja. En toch had de Heilige Geest dat al tegen die psalmdichter gezegd. Was dat ook David trouwens? Nee, dat was Ethan. Okay. Ik weet niet ja. wie dat is. Ethan. Ethan. Nou, David was het niet. Nee, een van de levieten was het uh, Een later op psalm dichter. Let op. Vers 1 en 2. Vers 2. Van de gunsbewijzen van de Heer zal ik altijd zingen. Van geslacht tot geslacht zal ik u trouw met uw mond verkondigen. Dus die, het gaat toch door. En wat gaat? Want ik zei, voor eeuwig wordt uw goede tierenet gebouwd... In de hemel bevestigt gij uw trouw. Want dat heeft natuurlijk alles met de heer Jezus te maken. Wat stond er boven het kruis? Koning. De... Dit is Jezus Christus, Jezus Messias, de koning der Joden. Ja. En waar is de heer Jezus? In de hemel. Als koning. Als koning. En hij staat er om te springen, zal ik eerbiedig zeggen. Oneerbiedig zeggen, om terug te komen. Als, als koning. koning van Israël. Ja. Nou, dat lijkt me een geweldige afsluiting. En, en dat is het verbond. Ja. Jezus komt. Halleluja geweldige afsluiting van deze aflevering over de verbonden. Uh, we gaan nog uh, een paar afleveringen verder en ik uh, ben benieuwd naar alle vragen die er komen eigenlijk. Die uh, mensen, als ze gaan mailen, we zullen het mailadres wel onder uh, in uh, het beeld laten verschijnen. Uh, en misschien mag ik je dan nog eens een keer om wat vragen te beantwoorden. Ja? Met plezier. Oké, okay. hartelijk dank je voor dit moment.